11 uur, Freddy van Teijn met het NOS-journaal. Een Amerikaans-Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar vogelgriep is stilgelegd. De onderzoekers van onder meer de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben besloten twee maanden lang geen experimenten te doen. Over het onderzoek ontstond vorige maand ophef. De wetenschappers pasten het vogelgriepvirus aan, zodat het waarschijnlijk van mens op mens overdraagbaar is. Amerikaanse autoriteiten zijn bang dat het virus uit de laboratoria ontsnapt of gebruikt wordt voor het maken van een biologisch wapen. Het onderzoek is nu stilgelekt, zodat de critici kunnen vaststellen dat het veilig verloopt, aldus de onderzoekers. In Amerika is de stemming over omstreden wetten tegen internetpiraterij uitgesteld. In de wetsvoorstellen staat dat de toegang wordt geblokkeerd tot buitenlandse sites die gestolen of illegale inhoud aanbieden. Het congres besloot tot uitstel van stemming in het licht van de recente gebeurtenissen. Wikipedia en Google voerden woensdag actie tegen de voorstellen. En ook vanuit Brussel komt kritiek. Eurocommissaris Kroes heeft het op Twitter over slechte wetgeving. Ze pleit voor een vrij en open internet. Te hard rijden is ook illegaal, twittert Kroes. Maar dat betekent niet dat je de hele snelweg vol drempels legt. Vicepremier Verhagen en fractievoorzitter van Haarsma Buma herkennen zich in het rapport over de nieuwe koers van het CDA. De partij kiest onder de titel Kiezen en Verbinden voor wat wordt genoemd het Radicale Midden. Verhagen en van Haarsma Buma vinden het logisch dat de plannen afwijken van het regeerakkoord, omdat dat een compromis is. Medeoprichter van het CDA Willem Aantjes voorziet botsingen met coalitiepartner VVD als er nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Bij omroep Max op Radio 1 zei Aantjes dat het er dan op aankomt of het CDA het rapport als maatstaf gaat hanteren. De plannen worden morgen voorgelegd aan het CDA-congres. De partij gaat er de komende maanden over discussiëren. Het noorden van Nigeria is getroffen door een reeks bomaanslagen. Daarbij zijn volgens ooggetuigen zeker zeven doden gevallen. De aanslagen waren op politiebureaus in de stad Kano. Een officieel dodental is nog niet bekendgemaakt. In Nigeria is het de laatste tijd erg onrustig. Bij aanslagen door de islamitische terreurgroep Boko Haram... zijn de laatste weken tientallen mensen om het leven gekomen. De beweging wil strenge islamitische wetgeving in Nigeria... en probeert met geweld de christenen uit het noorden van het land te verdrijven. Het KLPD onderzoekt hoe het vrachtschip bij Wijk aan Zee is vastgelopen. De politie gaat onder andere de kapitein van het Filipijnse schip verhoren. Het 155 meter lange schip liep vanochtend vroeg een paar honderd meter uit de kust vast. Het was afgedreven toen het anker het begaf en strandde vervolgens in het zand. Vannacht wordt met een kabel geprobeerd om het schip los te trekken. Rond kwart voor twee wordt hoogwater verwacht. De winkel van het Limburgse statenlid Cor Bosman in Roermond is vanmiddag overvallen en dat was live te volgen op L1, de regionale radiozender. De ex-PVV'er Bosman zat in het kantoortje achter de winkel en werd net geïnterviewd toen een geschreeuw uit de winkel was te horen. Twee gewapende mannen waren er met de inhoud van de kassa van doorgegaan. Bosman ging de daders achterna, maar kreeg ze niet te pakken. Hoeveel ze hebben uitgemaakt is niet bekend. Bosman werd vorige week uit de PVV-fractie gezet omdat hij een P van de A Statenlid had beledigd. Hij geeft zijn zetel niet op en blijft als onafhankelijk Statenlid zitten. In twee huizen in Emmen zijn veertig dozen met dierengeraamtes gevonden. Het zijn beenderen van olifanten, apen, tijgers, beren en giraffes. Ook werden ivoren slachtanden gevonden en de schedel van een sneeuwluipaard, een zeldzame diersoort. De bewoners zijn opgepakt, het zijn een vader en zoon. De politie van Emmen vermoedt dat ze handelden in dierengeraamtes. Er was over de skeletten een tip binnengekomen via het telefoonnummer van de dierenpolitie, 144. De Efteling is aan het einde van de middag voor een deel ontruimd omdat er een granaat uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden. De bom werd bij bouwwerkzaamheden aan de nieuwe attractie Aquanura ontdekt. Uit voorzorg werd een klein gedeelte van het park afgezet. De musical Droomvlucht, die vanavond in het theater op het park zou worden opgevoerd, werd geannuleerd. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat inmiddels verwijderd. De Nederlandse waterpolo vrouwen hebben op het EK in Eindhoven ook hun tweede duel verloren. Hongarije was met 9-8 te sterk. Oranje ging aan de leiding, maar de winst werd net als in de eerste wedstrijd in de laatste periode weggegeven. Nederland kan zich nog plaatsen voor de volgende fase van het toernooi als het in de laatste groepswedstrijd van Groot-Brittannië wint. De eredivisie is vanavond hervat. ADO Den Haag speelde thuis met 3-3 gelijk tegen Roda J.C. ADO nam drie keer een voorsprong... maar zag de ploeg uit Kerkrade elke keer langs zij komen. Den Haagspeler Vicenzo en Roda Spits Malki scoorden allebei twee keer. Beide ploegen blijven door het gelijke spel in de middenboot. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht buien met in het oosten en noordoosten kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelte. Later loopt de temperatuur weer wat op. Morgen ook regen en een graad of negen. Zondag en de dagen daarna aanhoudend wielvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Tot 15% korting op elektronica en tot 70% op mode. Eerstweekam.nl. Gute vrienden. Freunde. Het wordt tijd voor mij zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette.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 Goedenavond. Een luizenstreken is nog een milde omschrijving. Laura Dekker komt als alles goed gaat dit weekend aan op Sint Maarten... als jongste solozeiler rond de wereld ooit. En wat maakt het Guinness Book of Records uitgerekend vandaag bekend? Dat Laura niet in het Guinness Book komt. Omdat de recordorganisatie niet wil aanmoedigen... tot het doen van onverantwoorde pogingen. Laura had al ruzie met de kinderbescherming, de leerplichtambtenaar... de burgemeester van haar dorp, de complete Nederlandse regering... en ga zo nog maar even door. Ik kan me zo voorstellen dat het Kindersboek of Records met stip op 1 staat. Misschien kan ze het record gepest door zoveel mogelijk officiële instanties op haar naam schrijven. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Er was al veel uitgelekt, maar vandaag kon iedereen het lezen. Het rapport van het Strategisch Beraad 2012 van het CDA. Opsteller Artjan de Geus is de gast, net als Leon Frisse, voormalig gouverneur van Limburg... en de man die een analyse schreef van de verkiezingsnederlaag van het CDA. Heeft de partij met dit rapport het lek boven? Ook premier Rutte geeft zo in het wekelijks gesprek een eerste reactie op het CDA-rapport. President Obama toonde de wereld gisteren een onbekend talent van zichzelf. Hij zong. Voor ons aanleiding om te praten over muziek tijdens Amerikaanse verkiezingscampagnes. En laat dat nou net de specialiteit zijn van Guido van Rijn. Hij schreef maar liefst vijf boeken over muziek in de Amerikaanse politiek en hij is hier. Om 5:12 voor de Turing gedichtenwedstrijd, maar eerst het nieuwsoverzicht van... Vrijdag 20 januari. Een groep wijze CDA's heeft onder leiding van oud-minister De Geus diep nagedacht over welke plek het nieuwe herboren CDA moet hebben binnen het politieke spectrum. En dit kwam eruit. Het radicale midden. En dat komt volgens De Geus neer op scherpe keuzes op het gebied van het ontslagrecht, de huizenmarkt en de arbeidsmarkt. En dan kan je niet doorgaan met het opbouwen van schulden. Dan kan je niet doorgaan met een woningmarkt die verstopt zit. Dan kan je niet doorgaan waarin er vaste banen zijn... voor mensen die een heel lange dienstverband hebben... en jonge mensen die geen woning kunnen krijgen of geen baan. Daarom moeten we kiezen. Maar hoe? Dat zegt het rapport niet. Het is volgens partijvoorzitter Peetoom een denkrichting. Geen verkiezingsprogramma. Want uh, dat is het niet. Dus in die zin iedereen die nu concrete beleidsmaatregelen verwacht... die is teleurgesteld. Maar dit is echt de koers waar we naartoe willen... De nieuwe radicale middenpartij CDA denkt op veel punten anders dan het huidige CDA dat in een kabinet zit met de VVD, gedoogd door de PVV. Is dat nog uit te leggen aan de kiezer? Jazeker, zegt fractievoorzitter van Haasma Buma. Ja, dat kan ik heel goed uitleggen. Zoals het verkiezingsprogramma in 2010 niet één op één het regeerakkoord is, is dit stuk ook ieder afwijkend van het regeerakkoord. En dat is maar goed ook, want er zijn drie verschillende partijen in die regering. Morgen weten we of de CDA-leden het snappen, dan is er een congres waar dit rapport wordt besproken. Iedereen gaat er dit jaar op achteruit. De koopkracht daalt, blijkt uit berekeningen van het Nibud. Soms gaat het om enkele tientjes per huishouden. Soms om meer dan 100 euro per maand. En dat is meer dan tot nu toe werd verwacht. Omdat de inflatie hoger uitvalt, dus alles gaat meer kosten. De lonen stijgen minder mee dan we hadden gedacht. En de kosten voor de premies van de zorgverzekering gaan meer omhoog. Toch slapen deze mensen en niet minder om. Er zijn belangrijker dingen in het leven dan geld. Gezondheid is nummer één. Zolang ik maar mensen om me heen heb, is het goed. Ja. Het Universiteitsmuseum in Groningen heeft een advertentie geplaatst... gratis af te halen, skelet van vinvis Doortje. In zeer goede staat. Het museum heeft geen plek meer voor het skelet. Het is iets wat groot. Ja, wat moet er nou met Doortje? Doortje is uh, van behoorlijk omvang. Anderhalve ton, twintig meter lang, vier meter in doorsnede. Die zet je niet zomaar op je schoorsteenmantel. Het is dus niet voor elk interieur geschikt. Daarom hoopt het museum op belangstelling van andere musea. Misschien uh, educatiecentra langs de kust. Want ja, het is natuurlijk toch iets wat met de zee te maken heeft. Dus bij deze een oproep, help Doortje aan een nieuw baasje. Ja, breng Doortje naar een veilige thuishaven. Dan de finale van The Voice of Holland op RTL 4. Waarschijnlijk zitten er nu meer dan 3 miljoen mensen voor de buis te duimen voor Iris, Christ of Erwin. De andere finalist, Paul Turner, werd een klein uur geleden uit het programma gestemd. Paul Turner hier bij Van Velzen. Het avontuur eindigt hier. Straks wordt duidelijk wie wel The Voice of Holland wordt... En voor degene ligt wellicht een mooie zangcarrière in het verschiet. Maar of die zo groot wordt als die van de Amerikaanse Rhythm and Blues zangeres Etta James? Deze ster overleed vandaag op 73-jarige leeftijd aan een longontsteking. En dat was het nieuws vandaag op Radio en TV. De Amerikaanse autoriteiten hebben de populaire website Mega Upload uit de lucht gehaald. De site zou een doorgeefluik zijn voor illegale muziek en films... en daardoor is de muziek- en filmindustrie ruim 385 miljoen euro misgelopen. In Nieuw-Zeeland zijn vier medewerkers opgepakt... onder wie een Nederlander aan de telefoon is nu Brenno de Winter, internetspecialist. Goedenavond. En een hele goede avond. Brenno, wat is het precies voor een site? Mega Upload is inderdaad een doorgeefluik voor computerbestanden... Uh, films, video, audio, uh, audio, dat soort dingen. Uh, soms legaal, soms niet legaal, uh, maar vooral een doorgifluik. Ja, maar goed, ze geven dus illegale dingen door. Dan zou je zeggen, dat mag niet, terecht de actie dus van de Amerikaanse autoriteiten. Nou, daar kun je nog wel wat vraagtekens bij zetten hoor. Want uh, het mag inderdaad niet, maar daar zijn doorgaans procedures voor... dat als zeg maar, dingen worden gehost op internet die niet mogen, dan kun je dat aangeven... en dan wordt dat verwijderd. Dat deed deze website ook. Tenminste, zo staan ze wel bekend. En uh, daarom is deze actie op zich best wel opmerkelijk. Ja, want wat is dan de argumentatie? Nou, de argumentatie is dat, dat je doorgaans... degene die de wet overtreedt aanpakt... en niet degene die doorgaafluik heeft. Uh, stel dat je een postkantoor hebt... Waar je dus dingen kunt neerleggen en kunt ophalen die verboden zijn. Dan ga je niet op een gegeven moment de postkantoor aanpakken, maar degene die de illegale handelingen verricht. Ja, maar waarom hebben ze het dan toch gedaan, denk je? Nou, omdat het eh, wel de grootste site ter wereld was. En ik weet niet of er meer speelt. Hè. Er, er zijn meer aanklachten dan auteursrechten schending alleen. Uh, denk bijvoorbeeld eventjes aan uh, afpersing. ...en het wit was van geld. Nou, als dat waar is, dan is er natuurlijk meer aan de hand... ...dan nu voor het oog zichtbaar is. Ja. Maar de actie aan zich is wel opmerkelijk... ...en past ook een beetje in het denken van deze tijdgeest. Want? Nou, in, in um, de, de laatste tijd zien we steeds vaker... ...dat er wordt gekeken naar de providers als verantwoordelijke partij... Uh, en die worden aangesproken. Nederland hand onderhandelt mee aan een handelsverdrag ACTA... waar precies dat ook wordt geregeld. Hè? Dat de providers straks de, de klappen krijgen op het moment dat hun klanten foute dingen doen. Nou ja. Toch heeft eurocommissaris Kroes zich scherp uitgelaten over deze actie van de Amerikanen. Heeft zij gelijk, vind jij? Nou, ze heeft wel degelijk een punt. Uh, op het moment dat, dat Amerika bijvoorbeeld in Engeland deze week een, een winst behaalt... omdat een jongen links heeft naar bestanden en dat in zijn land mag, maar hij daar toch strafrechtelijk voor wordt uitgeleverd... dan lijkt het toch wel een beetje dat Amerika nu denkt... ook in andere landen de regels te bepalen. En dat is natuurlijk wel griezelig. Ja, en dat voelt uh, natuurlijk niet goed voor eurocommissaris Kroes. Heeft, nee. heeft dit vergaande consequenties voor het internet... Of, of zie je het zo sommigen ook weer niet in? Nou, dit heeft wel vergaande consequenties... omdat het steeds meer regelgeving in de maak is... die, die um, het uitwisselen van informatie moeilijker maakt. En met het downhalen van, van mega-upload is ook journalistiek materiaal verdwenen. Hmm. Bijvoorbeeld uh, het, het webloggeen Stel maakt ook gebruik van uh, mega-upload. En uh, ze, ja, dat doen ze dus uh, om goede redenen, namelijk om hun eigen tv-items uh, te maken. Ja, maar legt het niet nou, voor de hand op te denken dat er morgen weer een nieuwe, uh, nieuw iemand is die erin springt en die het overneemt? Tuurlijk, de, de, de muziekindustrie en de filmindustrie die zijn al tientallen jaren eh, behoorlijk ineffectief in het bestrijden van hun problematiek. <laughs> De kern van het probleem is natuurlijk niet het illegale gebruik... maar vooral het niet meegaan met de tijd... Ja. en het niet leveren van de spullen in, ja, op de manier waarop de klanten het graag willen. Oké. Okay. Brenno de Winter, dank voor jouw visie op deze actie. Dank je. We gaan door met de krant van morgen met Martijn Nijhuis. In de Volkskrant een exclusief verhaal over de mensen... die de fraude hebben ontdekt van hoogleraar Stapel. Het zijn drie jonge onderzoekers. Ze hadden al in januari vorig jaar concrete aanwijzingen... dat de hoogleraar gegevens verzon. Een van de jonge onderzoekers vroeg om advies... bij een internationaal bekend wetenschapper uit het buitenland. Die adviseerde om meer bewijs te verzamelen... net zolang tot de zaak sluitend was. Acht maanden later kwamen de klokkenluiders met hun verhaal naar buiten. Stapel heeft toegegeven dat hij in 30 studies fraude heeft gepleegd. De drie anonieme onderzoekers zeggen dat hij veel meer onderzoekscijfers heeft vervalst. De voorzitter van de onderzoekscommissie bevestigt dat. In het AD een interview met de meest besproken partijvoorzitter van het land, Rutte Petom Ze is naar eigen zeggen niet het meisje dat alles goed zal maken. Het rapport over de nieuwe koers van het CDA maakt in elk geval duidelijk waar de partij voor staat. Petom zegt dat ze in een wereld van lachspiegels is terechtgekomen. Beelden worden volgens haar soms uitvergroot en vervormd en tegenstellingen opgeblazen. Ze werd al Rode Rut genoemd, een theologische beep... en de dominee met de mooie benen. Maar dat hoorde volgens haar allemaal bij. Ze benadrukt dat ze niet uit is op de val van het kabinet. Ook al was ze tegen samenwerken met de PVV. De nieuwe koers is volgens haar bedoeld voor de komende 10 tot 15 jaar. Ook op de voorpagina van Trouw zal het morgen gaan over het CDA. Zo meldde de redactie vanavond per mail. Maar wat er in dat artikel staat, is nog niet bekend. Daar wordt nog hard aan gewerkt. Verderop in de krant staat in elk geval een interview met Aart-Jan de Geus, commissievoorzitter van dat strategisch beraad van het CDA. Hij vergelijkt de hervorming binnen het CDA met zijn persoonlijke hervormingsstrijd stoppen met roken. Ik zit nu midden in mijn derde poging, geeft hij toe. Bij hervormingen is het niet zo dat je alleen maar op de juiste knop hoeft te drukken. De ene keer lukt het en de andere keer niet. Dan moet je niet opgeven, dan moet je gewoon opnieuw beginnen, zegt hij. In De Telegraaf gaat het over de Britse zakenman Sir Fred Goodwin. Hij kreeg die riddertitel in 2004 vanwege zijn enorme expansiedrift... Toen hij nog topman was bij de Royal Bank of Scotland... deed hij de ene na de andere overname. Maar de Britten zijn inmiddels heel wat minder enthousiast... over de uitbreidingsdrang van Sir Fred. Want hij verslikte zich in de overname van ABN AMRO. Daardoor is zijn bank nu voor het grootste deel in handen van de staat. Die 45 miljard pond in de Royal Bank of Scotland moest pompen. De Britse bankenwaakhond zegt dat Fred Goodwin heeft geblunderd. Hij had te weinig begrip van de risico's. De zakenman kan niet worden vervolgd... Maar als het aan de Britse regering ligt, raakt hij wel zijn riddertitel kwijt. Sir Goodwin heet binnenkort dus waarschijnlijk gewoon weer Fred. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. mama van de vandaag overleden zangeres Etta James. U hoorde het net al, het CDA presenteerde vanmiddag de plannen voor de toekomst in het zogeheten strategisch beraad. Onder de titel Kiezen en Verbinden zet oud-minister De Geus koers naar het midden met duurzaamheid, een flexibele arbeidsmarkt en het aanpassen van de hypotheekrente aftrek moet de partij weer aantrekkelijk worden voor de kiezers. Hij zit de gast, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En in Limburg zit Leon Frissen, voorzitter van de commissie Frisse die de verkiezingsnederlaag van het CDA onderzocht. Ook u hartelijk welkom meneer Frisse. Goedenavond. Heeft u het rapport al uit? Ja. Wat is uw eerste reactie? Veel waardering. Uh, heel constructief. Lange termijn goed uh, in perspectief gebracht. En tegelijkertijd ook uh, de moeilijke klippen uh, niet uh, direct uh, omzeild. Niet omzeild? Dat is gevaarlijk. Niet je... omzeild, nee. Dat vind ik, uh, dat, dat, dat de gaan agenda... Uh, stond er al aan te komen, een aantal jaren. Maar nu is je stevig uh, van een fundament voorzien. Oké. Okay. Meneer de Geus, u zei vandaag... dit was het leukste halfjaar uit mijn CDA-tijd ooit. Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Ging u fluitend naar die bijeenkomsten en kwam u juichend weer naar buiten? Of hoe ging dat? Ik ging er gemotiveerd naartoe, maar ik kwam altijd ook weer geïnspireerd er vandaan. Uh, je moet je voorstellen dat je met mensen uit het hele land... jongeren... Uh, oudere mensen die een denkend beroep hebben, mensen die uh, in het bedrijfsleven werken, mensen die wethouder zijn in een bepaalde stad. Uh, mag nadenken over hoe Nederland er over 10, 15 jaar uit mag zien. En dat, dat gaf zoveel energie, het oh ja. was echt heel erg leuk. Wat was nou een moment dat u zegt van nou dat was zo tof dat we op die avond dat bedachten? Mm. Um. Ja, we zaten, we zaten meestal op zaterdagmorgen. Ik vind, dat oh. ook. Ik vind de, En wat, wat me opviel is dat we... Op een gegeven moment was het weer het zoveelste... Het was allemaal zaterdag om de twee weken. Het was weer de zoveelste zaterdag dat de zon scheen. En dat je met elkaar zei... Nou hebben we een hele discussie gehad over, over integratie... en over polarisatie en over participatie. En dat je denkt van ja, als je... Als je daarvan heel duidelijk zegt dat je niet het domme idee wil hebben dat iedereen zomaar naar Nederland komt omdat we nou helemaal liever zijn. Ja. En dat je aan de andere kant ook niet zo dom wil zijn om je ogen te sluiten dat we kenniswerkers gewoon nodig hebben in de economie van de toekomst dan moet het toch mogelijk zijn om langs die weg van participatie... een agenda te maken. Ja, dacht, ja zo is het. Ja, dat was zo'n zonneschijnmoment. Wij hebben één opmerkelijke wijziging ontdekt... tussen een van de eerste concepten en dit stuk. Aanvankelijk stond er... het CDA moet er weer zijn voor alle mensen. De monteur, de verpleegkundige, de landbouwer en de student. En de taxichauffeur en de kapster. Maar die laatste twee die zijn eruit ja. in de definitieve versie. We vonden het, een beetje te, het hele stuk een beetje te lang. En we vonden het ook met die vier. Ik vond het ook heel mooi om te zeggen... De verpleegkundige en de monteur, dus een man en een vrouw... in de publieke dienst en in het bedrijfsleven... de landbouwer en de student, ja. de agrarische sector... de intellectuele sector, ik vond dat eigenlijk mooi genoeg. En pech voor de taxichauffeur en de kapster? Nou, die mogen wij... die zijn natuurlijk ook van harte welkom... en zo kan je de lijst heel erg lang maken. Ja. U heeft zich beperkt. Dat is eigenlijk... Nou, weet je, het, het gaat... dit, is, dit is een beeld. Dit is ja. een beeld en ik vond het beeld sterker... als je, als je dat in die... Korte als, maken. als je zegt de monteur en de verpleegkundige... De landbouwer en ja. de student. Veel te doen over de ondertitel. Politieke vanuit, uh, visie vanuit het radicale midden. Dat midden is vandaag al wel goed uitgelegd volgens mij. Dat radicale, daarvan zeggen nog steeds veel mensen... wat is hier radicaal aan? Kunt u nog één poging wagen? Ja, ik denk dat dat uh, zojuist door Frisse ook goed werd, uh, werd aangegeven. Dat is dat je de... wat, wat op ons afkomt... <kijf> sorry, of waar wij op afvaren de komende tijd... dat je dat niet uit de weg gaat. He, dus het radicale is een helderheid... Dat is er niet een helderheid alleen van het zien van de problemen, maar ook agenderen. Oké, okay, maar dan moeten we dus in die arbeidsmarkt, dan moeten we dus in die woningmarkt, dan moeten we in de gezondheidszorg ook niet bang zijn om keuzes te maken. Het ja, is heel raar zijn als je dat niet durft, toch? <kliek> U zegt dat zou heel raar zijn als je dat niet zou durven. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat dan moet je dat ook wel van de goede fundamenten voorzien. Want als je zegt van nou, ik durf er allemaal naar te kijken, maar je hebt, en dat is je laatste woord. Mm. Ja, dat schiet niet op, nee, daar prikken de mensen ook wel doorheen nee. hoor. Meneer Frissen, heeft u veel radicale dingen gelezen? Ja, ik heb wel radicale dingen gelezen. Wat vond u het, het meest radicaal? Over... Radicaal vind ik uh, misschien nog iets te weinig radicaal naar mijn, uh, in mijn perceptie. is uh, de, de migrerende kant van een, uh, een, een economische perspectief voorzien. Dus af van de lokettenmigratie, zo noem ik dat dan maar. Maar ja. veel meer kijken naar uh, wat gaat ons de komende jaren... Uh, waar gaan we naartoe met onze vergrijzende samenleving. Niet alleen uh, in Nederland, maar ook in Europa. En we hebben kenniswerkers, niet alleen, maar misschien ook wel mensen... handje naar bed nodig. En dat is nu, nu nog niet aan de orde. Maar dat gaat zo dadelijk wel een hele belangrijke rol spelen... in, in, het, uh, in de Nederlandse economie en ook in de West-Europese economie. Dus dat is moeilijk om daar... Uh, een discussie over op te starten, juist in deze tijd. Maar het lijkt mij wel uh, heel erg belangrijk... dat je dit in een strategische agenda zeker doet. Oh ja, uh, dat, dat had van u radicaler gemogen? Ja, het gaat alleen maar over kennismigranten. Het gaat dus, ik, ik, ik schat in dat het zo dat ik ook gaat over andere uh, migranten... en andere mensen die hier komen werken. Oh ja, maar Grijs, wel komen werken. Ja, er en komen hier andere komen mensen leven. hier naartoe om hier te werken... en onze handjes aan het bed, uh, zei meneer Frissen. Net. Ja. Waarom heeft u daar niks over gezegd in het rapport? Ja... Uh, de, het woord kennismigrant, dat is de, de, begrijpt iedereen wat je daarvoor hebt. En het risico is dat dat te veel wordt gezien als degene die hier nog eens een keer een proef, proefschrift komt schrijven. Of die, de, de jongen die bij Philips komt werken. Maar wat we eigenlijk bedoelen is de mensen die, uh, die vanuit hun vakmanschap uh, een bijdrage kunnen leveren aan een samenleving. Waarin uh, inderdaad met name in de gezondheidszorg, maar ook in andere sectoren gewoon behoefte is. Dat kan dus ook iemand zijn die met de handen, voor de handen aan bed zorgt? Ja, maar het gaat dus wel om vakmanschap. En dat moet een vakmanschap zijn. Een goede kan... verpleegster. Ja, maar dat kan iemand in het eigen land geleerd hebben. Dat kan iemand ook hier leren. Maar het gaat erom dat je. Uh, het, gaat, het gaat niet om mensen die eigenlijk zonder dat ze iets kunnen, op goed geluk naar een samenleving als deze komen. Ja. Omdat er hier misschien iets meer uh, te verdelen valt in hun eigen land. En waarom niet? Dat is niet goed voor hun eigen land dat is uiteindelijk ook niet goed voor hun toekomst. Want als je hier als je niet een vak uh, beheerst, dan kan je in Nederland nee, ook niet zoveel. Voor niemand en het is ook, ook nee. voor hier niet goed. Dus, dus laten we zo zeggen, en daar geef ik meneer uh, Frisser helemaal gelijk... dat woord kennismigrant, dat moeten we wel breed zien. We gaan zo verder praten. We gaan eerst naar het wekelijks gesprek met de minister-president, Mark Rutte. Hij heeft zich inmiddels ook uitgelaten over de CDA-plannen. En collega Wilmar Borgman sprak vanmiddag met hem... en vroeg of hij het stuk spannend vond. Mm, niet heel spannend, wel heel relevant. Ja, voor wie precies? Voor het CDA. Uh, het is natuurlijk belangrijk, het is een grote partij. Het speelt een grote rol in de Nederlandse uh, politiek. Ja. En het is van belang dat deze partij herstelt. Hè. Ze hebben het slecht gedaan naast de verkiezingen. Dus het is goed dat ze nadenken over hun koers met het doel om weer aan electorale kracht te winnen. Er zijn mensen die zeggen het is ook relevant voor de stabiliteit in de coalitie. Vindt u dat ook? Nee. Uh, voor de stabiliteit in de coalitie is relevant wat de Kamerfractie doet. En die is zeer betrouwbaar. Dat geldt voor de drie Kamerfracties van deze samenwerking. Uh, in de uitvoering van de afspraken. Ze zijn wel betrouwbaar, maar misschien niet altijd even stabiel. Ofwel? Ik vind ze ook heel stabiel. Er ja? zijn geen gekke dingen gebeurd het afgelopen jaar. Het zijn 15 u... maanden dat we bezig zijn. Maar uh, als u straks. Uh... Uh, opnieuw moet gaan praten over aanvullende maatregelen... om het regeerakkoord uit te werken. Als er economisch van alles tegen zit... en er komt een bezuinigingsopdracht op het kabinet af. En u zit daar met Henk Bleker... of met wie dan ook het CDA gaat leiden, daar aan tafel. Vraagt u zich dan niet af met welk CDA u daar aan tafel zit? Met het CDA van het gedoogakkoord, regeerakkoord... of met het CDA van het Strategisch Beraad? Nee, dan zit ik echt met de CDA aan de tafel van het regeer- en gedoogakkoord. We moeten natuurlijk afwachten tot het strategisch beraad nou met zoiets totaal anders komt. He, er zitten ook in de CDA echt grondtonen. He, de grondtonen. De staatsfinanciën orde en veilig Nederland. Dat zijn zaken waarom ook VVD en CDA altijd goed zaken doen. Omdat we elkaar daarin vinden. Ja, uh, tot nu toe, uh, in de afgelopen dertig jaar, hebben die kabinetten altijd uh, goed gefunctioneerd. Ja. Dus geen zorgen daarover? Nee, nee, en het is wel belangrijk. Het, het omgekeerde zal veel erger zijn... als het CDA dit niet zou doen. Ja. Want dan zou, je, dan zou een grote politieke stroming accepteren... dat ze een slechte uitslag hebben. Niet fundamenteel bij zichzelf te raden gaan. En dat zou veel slechter zijn. Dus het is goed dat ze het doen. Maar dat fundamenteel bij zichzelf te raden gaan... kan ook leiden tot standpunten die afwijken van wat u graag zou willen. Ja, dat zijn de partijstandpunten. En dan moet je nog maar zien of de fractie dat ook meteen vindt. Uh, en bovendien de fractie heeft getekend voor het regering gedoogakkoord. En ik heb echt niet het begin van de aanwijzing dat ze daarvan willen afwijken. Nee, maar als we nou eens kijken naar wat daarover in de kranten heeft gestaan de laatste dagen over bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Er staat iets concreets in over um, het probleem dat de hypotheekrenteaftrek is. Dat wil zeggen het probleem dat wij nu met z'n allen worden beloond voor uh, slecht gedrag op de huizenmarkt, namelijk veel schuld opbouwen en weinig aflossen. Wat vindt u daarvan? Hoe kijkt u daarnaar, naar zo'n probleemanalyse? Ja, met, met de drie partijen hebben we natuurlijk gezegd, wij vinden de hypotheekrenteaftrek niet het probleem. Er zijn wel problemen. In de huizenmarkt, uh, ook in de koopsector, dat er te weinig gebouwd kan worden, dat er te veel bureaucratie is, te veel slot zit. Daar moeten we maatregelen nemen. Het is helaas een feit dat de huizenprijzen zo fors zijn gestegen dat er nu ook wat lucht uit die markt loopt. Dat heeft niet direct te maken met de met hypotheekrenteaftrek. Maar het heeft uh, misschien wel te maken met onzekerheid. Onzekerheid bij mensen over wat er met de hypotheekrenteaftrek gaat gebeuren. Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ik geloof dat, die, dat, dat hier echt meespeelt dat die huizenprijzen zo gestegen zijn. En de banken die nu zo aan het toeteren zijn dat we die hypotheekrenteaftrek moeten aanpakken... zijn er natuurlijk in belangrijke mate ook zelf bij betrokken geweest. Banken die, die hebben, toeteren, zegt u? Ja, ze zijn toch allemaal bezig dat we iets aan die hypotheekrenteaftrek moeten doen? Uh, Nederlandse de, Nederlandse van, van, precies de, Nederlandse de Nederlandse Vereniging, Vereniging van, van Banken, mevrouw, inderdaad. En, en, u bent niet onder de indruk. Uh, nou, ik vind dit niet een heel sterk verhaal. Als je weet dat dit ook de instellingen zijn die in de jaren negentig... Uh, in plaats van drie, vier keer je inkomen het mogelijk maakt... dat je ineens acht, negen keer je inkomen kon lenen. Nou, dat kon toch? Ja, maar dat hebben zij toch allemaal uh, een slanke hand met, met groot plezier gedaan. En om dan te zeggen tegen het kabinet, we hebben nu een probleem, denken we, want... De huisprijzen beginnen wat te dalen. Wilt u dat even oplossen door de hypotheekrenteaftrek aan te pakken? U bent daar niet gevoelig voor. Ik vind het geen sterk verhaal, nee. Maar het zijn niet alleen de Nederlandse Vereniging van Banken die toeteren. Het zijn ook de Consumentenbond, het zijn de hypotheekadviseurs... het zijn de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat zijn allemaal belanghebbenden bij, bij de huizenmarkt die tegen u zeggen... doe iets aan de onzekerheid bij mensen over wat er met de hypotheekrenteaftrek gebeurt. Want als allerlei grote organisaties op de huizenmarkt gaan zeggen... Wij vinden dat er iets moet gebeuren. En u bent eigenlijk zo ongeveer nog de laatste die zegt: we houden het zoals ik het is. Ik denk altijd dat je, dat je aan het roeien bent. En, en dat er een paar gaatjes in een boot zitten. En helaas, bij de overheid zitten er altijd een paar gaatjes in de boot. Niet alles is perfect in wetgeving. Maar als je tempo houdt, is dat niet zo erg. En dan zegt de eerste roeier: ja, ik zie hier water door het uh, gaatje komen. Die stopt met roeien. En de volgende stopt met roeien. En dan zeggen ze: ja, nu zijn we aan het zinken. Want we roeien niet meer. Dus ook hier geldt. Uh, wie veroorzaakt nou die onzekerheid? Dat zijn dan toch ook al die organisaties die erover blijven praten. En ondanks. De druk die, u voelt die druk eigenlijk helemaal niet. Want nee. mensen zeggen, dat, al die organisaties die tegen het kabinet zeggen... u bent nog ongeveer de enige die vindt dat de hypotheekrente kan blijven zoals die is. Als u dat nog vindt. Nou, met heel veel kiezers. En, en, en waarom is dat? Omdat hypotheekrente aftrek natuurlijk een, een instrument is van bezitsvorming. Het is een instrument wat een correctie geeft op de veel te hoge lastendruk in Nederland. Dat zijn twee goede argumenten om het ooit is ingevoerd. Over de honderd jaar al. En we hebben nu inderdaad een aantal problemen in de huizenmarkt. Maar het zou toch gek zijn dat problemen die we de laatste jaren hebben... dat die de schuld zijn van een instrument wat er al meer dan honderd jaar is. Ja, daar is er ook in... Het verleden door VVD-ministers van alles aan gedaan. Minister Zalm van Financiën ja. heeft de duur van de hypotheekrenteaftrek beperkt. Heeft ook ervoor gezorgd dat je tweede huis niet meer kon uh, aftrekken de rente daarvoor. Heeft de overwaarde, he, die moesten we in het volgende huis. Ja. Zo erg is dat toch niet om daar iets aan te doen? Nee, maar dat, dat, waren ook goede, uh, dat waren ook goede ingrepen. Waarbij je inderdaad, uh, maar daarmee is het natuurlijk teruggebracht tot de aftrek van de kosten van je eigen woning. En inderdaad, je kon vroeger een tweede huis en, en, en dat kon eindeloos doorgaan. En je kon uh, uh, ook nog die overwaarde weer in een nieuwe huis steken. Dat is goed dat die aanpassingen zijn gedaan. Maar u houdt vast aan wat u in de verkiezingscampagne zei. De hypotheekrente -aftrek, zoals die is... Die blijft overeind. Ja, dat hebben we afgesproken in het gegeven gedogen Maar ondertussen is er de laatste anderhalf jaar... sinds die verkiezingscampagne wel wat gebeurd. Want we mogen minder aflossingsvrij uh, afspreken... met onze hypotheekverstrekker. Dus ondanks die belofte is er wel aan de randverschijnselen... van de hypotheekverstrekking wat gedaan. Ja, maar dat zijn... Uh, kijk, de, dat, dat, dat de... Regelgevers, de Autoriteit Financiële Markten of de Nederlandse Banken, in dit geval de AFM... die kijken natuurlijk altijd, uh, ze zijn altijd aan het fine-tunen op, uh, op het punt van aflossing... en hoeveel mag je precies lenen of niet lenen. Ja, dat, zijn, dat is een normale proces van aanpassing wat altijd plaatsvond. Dat is niet anders. Dat, dat is ook in de rolverdeling hun taak. Dus normale aanpassingen, zoals u dat noemt, die kunnen wel? Nee, maar maar dat zijn geen politieke principe... aanpassingen. Dat zijn aanpassingen die de toezichtshouders doen... Dat zit ook in het stelsel dat zij die taak hebben. Als ze bepaalde onbalansen zien in het stelsel... dat ze die op die manier kunnen redresseren. Dat is ook prima. Dus als er komende uh, maanden moet worden gesproken... over extra bezuinigingen, over uh, andere aanpassingen... dan blijft dat u betreft nog steeds... die hypotheekrente aftrekken zoals die nu is... Staan. Kijk, in het kort zijn we daar volstrekt duidelijk over. En uh, ik, ik ben met Jan Kees de Jager eens, die zei laatst... ja, stel dat je iets aan hypotheekrenteaftrek gaat doen... dat levert geen cent op, want dan, zijn je, dan ben je dus bezig de lasten te bezwaren. Nou, daar zijn CDA en VVD ook geen liefhebbers van natuurlijk. Nee, is dat een antwoord op mijn vraag? Ja. Dus de hypotheekrenteaftrek zoals die is, die blijft overeind? Ja, dat, dat hebben we afgesproken, in het regeerakkoord, zeker. Dank u wel. Aitjan de Geust, voorzitter van de Strategische Beraad van het CDA. Hoe luistert u naar de opstelling van de premier? Ja, wat ik, uh, wat ik hem hoor zeggen is uh, dat hij het volstrekt logisch vindt... dat het CDA ook kijkt naar uh, hoe het verder moet. Wat, wat ik hem dan hoor zeggen is dat hij verdedigt... hoe, het CDA, hoe de CDA en VVD hebben afgesproken... voor, dit rege voor deze regeerperiode en voor dit regeerakkoord. Ik vind dat mag je ook van hem verwachten. Daar moet hij betrouwbaar in zijn. Tegelijkertijd zegt hij op een gegeven moment... de boot is lek. Ja, eh? en ze stoppen met roeien. En hij zegt van op dat moment moet je gewoon hard doorroeien... want dan blijf je de vaart houden. Nou, dan zeg ik van prima... Roei maar door tot de volgende brug. Maar dan leggen we hem even aan de kant. Want we moeten... je kan niet door blijven roeien in een boot die lek is. Nee. Dus wat dat betreft, dat, dat er iets aan gebeuren moet. En dat het in zijn huidige vorm. het doel van, uh, van bezitsvorming uh, uh, echt voorbij schiet. En dat je, je moet echt ook naar kijken door hoe het nu is zie je dat jonge mensen, starters, die komen die markt niet op. Maar hoe lang kan je daar nog, laat, nog mee wachten? Want die volgende verkiezingen, nou, we, het is bedoeld voor de volgende verkiezingen... dat hele stuk van u, die zijn 2015, zegt iedereen... althans de mensen die nu in het kabinet zitten. Dat is nog drie jaar. Hebben we die tijd nog? Kan je nog drie jaar roeien met een lekker boot? Nou, wat je in ieder geval kan doen... Uh, stel, stel dat wij ons even opstellen bij de volgende brug. Hè? Dus, uh, ja, die is pas over drie jaar, hè, die volgende precies. brug. Maar, Laten wij daar maar vast even gaan kijken hoe die nieuwe boot er dan uit moet zien. Dus je moet een plan maken nu. Je moet uitgangspunten hebben voor het plan. We hebben hier gezegd in onze visie... één van de uitgangspunten is dat het huidige systeem niet echt meer deugt. Nee. Dat zijn we kennelijk eens met premier Rutte, want die boot is dus lekker. Ja, ik weet niet of hij dat toen zegt. Ten goed. tweede... Nou ja, het is een metafoor. Ja. Ten tweede zeggen we, van de, dan moet je dus een, een, een, een solide plan maken. Maar dan moet je niet alleen kijken naar de hypotheekrente aftrek, maar ja. je moet ook kijken naar andere onderdelen van de belastingstelsel. Want premier Rutte zei van, het is wel heel mooi dat we zo'n aftrekpost hebben, want daarmee eh, doen we een inkomensherverdeling. Want het is, hè, dus, ja. dan zeg ik van, nou, er zijn andere manieren om dat te doen. Ja, precies. Dat dus moet je een plan dus, maken voor die totale woningmarkt. Voor toen. de woningmarkt. Je moet ja. naar het grondbeleid. Hij zei heel terecht, we moeten ook, uh, die, dat moeten we zo verruimen dat er meer gebouwd kan worden. Je moet ook kijken naar de huurmarkt, want... Ja. Er zijn, een eigen woning is voor een, een hele grote groep mensen iets prachtigs. Daar dus, ja. krijg je ook mooie wijken van en zo. Maar er zijn ook heel heleboel mensen die moeten het hebben van een huurwoning. Ja, precies. Dus, even, even dus je Frisse? moet de, to is de totaliteit bekijken. En dan moeten we nu de plannen maken voor in een komende kabinetsperiode. Ja, dat zegt Rutte u trouwens nog niet na, dat laatste. Meneer Frissen, wat zegt u? Kunnen we wachten tot uh, 2015 met het aanpakken van die uh, hypotheekrenteaftrek? Ik denk dat uh, dat uh, de situatie zal zijn... Ik kan me nog herinneren je? dat tien dagen voor de verkiezingen... Uh, verkiezingsdag, uh, de heer Balken er nog riep... Uh, er komt uh, niemand aan de deputeken aan te aftrekken. Ja, ja. Die dus hebben we overigens niet aan dank afgenomen. Maar tegelijkertijd was dat wel de situatie... die het CDA anderhalf, twee jaar geleden... Uh, in totaliteit naar buiten bracht. Maar, dus, maar daar dus, hebben de, we de, toch de, iets radicaals. He? Dit is radicaal anders dit, dit, dan wat Balken toen zei. zijn. is radicaal, maar het is natuurlijk ook radicaal... Uh, te zien dat tegelijkertijd ook wordt gesproken over een vlaktaks. Dat is ook radicaal. Even voor de luisteraars. Vlaktakt, dat betekent dat iedereen eigenlijk hetzelfde percentage belasting betaalt, hè? Ja, ja, ja, dan, ja daar komt het bijna op neer. Maar dus dat, betekent wel, dat betekent wel iets. En Er wordt ook gesproken in het programma over stimuleren van eigen woningbezit. Maar dat, het, uh, dat ik met, met de heer De Geus helemaal eens ben. Dat uh, zeg maar het systeem zo morbide is geworden. Zo is het niet begonnen. Nee. Maar het is morbide geworden. Maar dan uh, toch nog een dat, keer de vraag: kan je dat nog drie jaar laten bestaan dan? Als je nou, nu weet dat, dat ze... het gewoon echt niet goed is, als je weet dat de boot ik, lek is... Ik... Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het kabinet daar nu niet mee bezig is... met de allerlei denktanks, ook aan de achtergrond van, uh, van dit kabinet... Uh, allerlei doorrekeningen maakt over hoe gaat dat nu verder. Dat heeft ook bij de AOW een aantal jaren geduurd. En dat zal ook hier nog een aantal jaren duren. Maar ik ben ervan overtuigd dat, um, de, dat, dat we de brug over zijn als het gaat... Uh, die hier kan niet meer aangekomen worden. Nog een beeld. Maar goed, het, het stopt ja. er me mee, want anders lopen ze allemaal door elkaar. Meneer De Geus, gaat dit stuk het verschil maken? Gaat dit stuk het CDA weer uh, hogere peilingen bezorgen... en straks een betere verkiezingsuitslag? Um, ge, op een getrapte manier. In eerste instantie gaat dit stuk uh, in, door de leden besproken worden. En dan gaan op, gaat op 2 juni van dit jaar gaan de leden zeggen wat ze ervan vinden. Stel dat die leden zeggen, dit is inderdaad een goed fundament. Ja. Mogen we hopen. Maar het leden gaan ook zeggen, het is een goed fundament... maar we willen nog dit bij de bij de... Dus leden gaan hun inbreng leveren om het fundament verder te verstevigen. He, dit is nu, nu een stuk van 22 mensen. Het moet straks een stuk worden van het hele CDA. Prima, dus dat is één. Dan krijg je daarna het verkiezingsprogramma. Ja. Dat verkiezingsprogramma... Daar kan nog twee jaar tussen zitten, hè? Nee, bij het verkiezingsprogramma daar mag je best uh, in 2012 uh, 13 aan beginnen. U zegt, dit jaar moet het CDA al uh, beginnen met het verkiezingsprogramma? Dat zeg ik niet. Ik zeg, daar mag je best aan beginnen, want... Ja. Je moet op een aantal punten moet je echt ook nieuwe plannen maken. En zoals Frisse terecht zegt: voor, voor, uh, voor gevoelige hervormingen heb je goede plannen nodig. Dat ja. was bij de WEO zo, dat was bij de AOW zo, zo. Dus op het moment. Nou, dat... toch even je Wacht niet tot 2014, nee, maar, maar begin ik, daar eerder mee. Ik, heb, ik zeg: je hebt de tijd gewoon nodig om goede plannen te maken. Want als je begint. Met daarover na te denken, als je weer verkiezingen hebt gehad, ja. dan ben je gewoon te laat. Ja. Dus we moeten, we moeten, als we dit stuk hebben besproken met de leden op 2 juni. Dan moeten we gaan kijken, oké, okay, op welke terreinen moeten we dan dus echt ook concrete plannen maken die in de verkiezingen een rol ja. kunnen gaan spelen. Ja. Daar zet je dan mensen over aan het werk. En dan heb je dingen waar je ook van kan zeggen. van nou, die moeten ook kiezers kunnen gaan werven. Kijk, dit is, uh, dit is mooi, maar dit is natuurlijk op dit is. Op, op het niveau van koers en visie. Ja. En dit is nog niet nee, snap ik. In, in de vorm van de finale ja. boodschap naar maar de kiezers. Begrip... We hebben ook nog geen verkiezingen. Nee, even van mijn begrip, 2 juni, dan wordt het rapport vastgesteld. U zegt, ga daarna niet stilzitten, ga daarna meteen door... met het uitwerken van, wat we, waar, van waar we hier het fundament voor hebben gelegd. Ja. ja. Meneer Frissen, meneer De Geus zei net al op televisie... dat hij niet over poppetjes wil praten, dus dat gaan we met hem niet proberen. Heeft u iemand waarvan u denkt, van, nou, als ik dit stuk lees... dat past ontzettend goed bij... <lacht> Ja, dat is een uh, open vraag. Ja. Uh, ik denk dat het punt is dat de uh, titel van het programma is kiezen en verbinden. Op 2 juni wordt er gekozen, schat ik zo in. En ik ga, ik ga er ook vanuit dat er morgen al een, uh, een, een principiële keuze wordt gemaakt. Maar ik vraag dat nu dat naar de poppetjes, hè? wie past ja, die bij? Dan, dan komt, dan, daarna komt de verbinding. En die verbinding die heeft alles te maken met uh, electoraat. Wat uh, de onzekerheden die, ook, uh, die op hun afkomen, tot en met de pensioenen toe, bedoel, dat daar een goede Ik bedoel van eigenlijk, eigenlijk in. een naam, meneer Fris. Ik bedoel naam. een naam. Nou ja, ik, ik blijf er toch bij dat uh, mensen als De Jager en Eurlings uh, voor mij de namen zijn die voor de jongere generatie bij het CDA een belangrijke rol, rol zouden moeten spelen. U zit in Limburg, spreekt u Eurlings nog wel eens? De, de Jager niet. Nee, Eurlings vroeg ik. Ja. Wil die? Ik heb niet met hem gesproken, maar ik, ik, ik kijk gewoon naar, naar, naar het CDA. Ik kijk naar alle bewegingen die aan de gang zijn. Uh, iedereen die daar iets over vindt of zegt. Maar dat zijn de uitgesproken nieuwe uh, leiders van de jonge generatie... die daar eventueel voor... Okay. Althans, mij persoonlijk een aanmerking zouden ik Nee, de Meneer tot slot, eens of oneens? De, de jager en de Ja, daar heb ik geen mening over. Echt, die heeft u echt, wel, die geeft nee, u niet. Nee, maar ik... ik wat, ik, wat mij betreft is dit de dag van, uh, van kiezen en verbinden. En uh, de heer Frissen zei heel terecht, eerst kiezen, dan, dan verbinden. Goed. Adjan de Geus en Leon Frissen, beide hartelijk dank. Green met Let's Stay Together, een beroemd nummer uit 1971, dat door president Obama gisteravond nog beroemder werd gemaakt. I'm so in love. Glorieus optreden van de president. Misschien wordt het wel Obama's campagnelied bij de komende verkiezingsstrijd. We gaan erover praten met blues en gospelhistoricus Guido van Rijn. Die heeft vijf boeken geschreven over de rol van de muziek in de Amerikaanse politiek. Vooral van zwarte muziek. Goedenavond, hartelijk welkom. Goede keus van Obama om dit nummer te zingen? Ja, het is geniaal, natuurlijk. En ook uitstekend uitgevoerd. En waarom is het geniaal? Nou ja, de manier waarop hij het doet. Hè? Hij heeft echt een mooie stem, het is verrassend. Ja. En, en het is een charmeur. En ja, de verkiezingsstrijd strijd is in alle hevigheid losgebarsten en dit is natuurlijk een meesterzet. past bij hem? Ja, het past helemaal ja, bij hem. Is muziek belangrijk voor deze president? Het is heel belangrijk voor hem. Ja. En hoe merkt ja. u dat? Ja, omdat hij swingt. He, het is een swingende president, de muziek zit in zijn hele lichaam. Ja. Ja. ja. Nou, iedere politicus heeft tegenwoordig wel een speciale song voor bijeenkomsten. Wanneer is dat begonnen? Ja, dat is al uh, vroeg in de 20ste eeuw begonnen. Hè? Maar ik, ik denk dat, dat je vooral bij Roosevelt echt uh, voor het eerst uh, goed begon uh, los te komen. En dit was elk jaar ongeveer? Nou, Roosevelt, dat is dan uh, 1932. En uh, ik heb een uh, song meegenomen van uh, Jack Kelly. Dat is een, uh, een jug artiest uit Memphis. Ja. En die heeft, dat is de eerste zwarte artiest die echt uh, over een president... met naam en toenaam zingt. Dat is een liedje over een president. Is dus niet een liedje dat Roosevelt nee, zelf gekozen nee, had. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Zullen we een stukje luisteren? Ja. De President Roosevelt Blues heette die, hè? Ja. Hoe werd die gebruikt toen? Nou, Roosevelt die... Uh die was een openbaring voor de, de zwarte bevolking. Um, hij deed echt iets aan de armoede uit al die werkgelegenheidsprojecten. Hij was een geweldige leider in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ze zijn toen massaal overgestapt... dus wat de mensen die dan mochten stemmen, waren er niet zoveel... naar de Democratische Partij. Ja. Ze stemden altijd republikeins vroeger. En dit liedje was daar een uiting van? En dit is de allereerste uiting, ja. ja. Zullen we naar een volgende fragment gaan? Ja, dan maken we een hele sprong. Dan gaan we naar president uh, Kennedy. Ja. En dat is de tijd uh, van de twist... En Lula Reed met uh, gitarist Freddie King, die uh, we zingen hier, uh, de president, en uh, ze laten zien hoe hij met zijn vrouw de twist doet in het Witte Huis. Reed met Do The President Twist. Ja, dat is ook weer een liedje over de president. Ja, ja, ja. En dan uh, maken we een sprong naar... Ja, maar zijn, uh, zijn dat dan een soort uh, lofliederen? Ja, Moet zijn, je het zo dat, zien? Ja, dat zijn, dat zijn mensen die, uh, die gewoon heel enthousiast over de president zijn. Dat zijn natuurlijk bij de, de zwarte bevolking bijna altijd democratische presidenten. Ja. De, de republikeinse presidenten komen er niet zo best af. Nee. Uh, en uh, ja, dat, ze, ze bezingen gewoon wat er gebeurt. Hè, het leven van alle dag. En, en, en als er mensen zijn die ze aanspreken, ja. dan komen er heel veel zons maar wanneer, over. Maar wanneer begonnen de politici zelf met het gebruiken van muziek in hun campagnes? Ja, maar dat, dat zijn dan vaak geen... Uh, kijk, nu ook Obama die heeft nu dit deze song van El Green uh, genomen maar ja. dat is een liefdeslied dat is geen geen campagnelied het is gewoon een lied dat dat dan gebruikt ja. hè, om om om mee te scoren ja. en dat kan best wel een soort herkenningstune gaan worden ja. maar het heeft natuurlijk totaal geen politieke boodschap maar is dat al lang gaande dat ze zoiets doen Bill Clinton deed het ook herinner ja. ik me ja Bill Clinton die uh, die had Don't Stop van Fleetwood Mac. Thinking hè, About Tomorrow. Ja. Ja. Precies. En ja. dat helpt dan toch? Ja. Zo'n uh... ja. zo herkenningstune is dat. Hè? Ja. En die staan door het campagneteam Ja, En verkozen. dat zijn dus bestaande nummers. En de nummers waar we net naar geluisterd hebben. Ja. Dat zijn liederen speciaal voor de politiek geschreven. Precies. precies. Ja. Ja. Vonden, vinden artiesten het leuk als hun muziek gebruikt wordt? Dat vinden ze ontzettend leuk natuurlijk. Ja, maar je ja. zal maar republikein zijn. En een democraat ja. gaat er met jouw nummer vandoor. Ja, ja. ja. Dus Het zal inderdaad wel eens fout zijn gegaan, denk ik. Hè? Ja, ja. Ja. Ja. Zullen we nog een fragment doen? Ja, dan gaan we naar, de, naar Bill Clinton. En toen die uh, uh, soort campagne begon, nou, toen was de zwarte bevolking helemaal door het dolle heen. Want dat was natuurlijk één van hen. Een echte soul brother noemden ze hem. Nou, de ja, eerste. Wel blank. Ja, wel blank. Maar hij was helemaal opgegroeid tussen de zwarte bevolking. Hij, ze voelden echt dat hij één van hen was. En, ja. en de song waar we nu naar gaan luisteren, A.C. Reid, gaat erover dat de, de president die speelt saxofoon. Hè? Heeft hij enorm mee gescoord. Hij heeft net zo'n goede publiciteitstunt uitgehaald als Obama nu. En ja. Met dit liedje: Bill Clinton die speelde in de Johnny Carson Show, speelde die saxofoon. En toen gingen zijn ratings enorm omhoog. The President Place van A.C. Reid. Ja. Dat is een liedje dat door Clinton is uitgekozen? Nee, dat is niet door Clinton uitgekozen. Ik weet ook niet of hij het kent. Oh. Ik heb wel, uh, ik heb, uh, uh, geschreven over Kennedy. En toen heb ik uh, uh, Clinton een boek opgestuurd met de cd. En ik kreeg een hele mooie brief van hem terug. Zelf geschreven. En, ja? en ik heb hem verteld dat <laughs> ik nu al met hem bezig ben. Dus het wordt nog een verrassing voor hem. Welke songs ik allemaal gevonden heb. Want dit zijn dus de zwarte songs. En die zijn buiten gewoon onbekend. Hè? Ja. Kan dat echt in de, in, de, in de campagne een rol spelen? Kan je verkiezingen winnen? met muziek, denkt u? Ja, muziek is natuurlijk zo een, een, een emotie die, die, die, die, die tot, tot de vezels van je, van je wezen doordringt. Hè? Ik denk dat, dat dat een hele belangrijke factor is. Ja, je, dat, je kan er inderdaad president mee worden als je dat goed gebruikt. Ja, ja. denk ik wel. Ja. Ja. Ja. We gaan luisteren naar een Republikein, althans muziek uitgezocht door Ronald Reagan. Can I love for you? Here we come. Play the five and beat the drum. Open up your golden gate. Round the is gonna leave the ship of state. Ja, dat is natuurlijk blank werk. Dat kan dat je, je horen, vond, ja? ja. Dat vindt vond, u eigenlijk niks, is, hè? Nou, nee, nee. <laughs> Dan zeg het maar even. Nee, nee, nee. Ja, dat is uh, ja. Er zit te weinig zool in voor mij, hè? Ja. Ja. ja, en daarom de meeste muziek waar u dan uh, goed in bent... die is dus ook voor Democraten. Ja. De republiken ja. hebben een beetje pech met u. Uh, ja, dat is wel waar, ja. ja. ja. ja. En daar is niks ja. aan te doen. Nee. <laughs> dus we, we gaan nu luisteren naar Mem Shannon. En die heeft toen, uh, toen George Bush na twee uh, keer vier jaar het Witte Huis verliet, heeft hij zo een keiharde song voor hem gezongen. Dus een soort afscheidslied. Dus de honden geen brood Oké. Okay. Goodbye, Mr. President. Time for you to go. Dat was de tekst, hè? Ja, precies. Ja, ja. Ga er maar gauw vandoor. Ja. Verwacht u dat uh, Obama El Green verder zal gebruiken in de campagne? Um. Ik, ja, ik denk dat hij er niet aan ontkomt. Hij zal er steeds weer aan herinnerd worden. Hè? Want... Als hij het al niet bedacht had van tevoren... <laughs> ja, dan bedenkt hij ja, nu wel dat hij ja, het moet gaan doen. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Ja. En oh. ik denk dat zijn campagne team het ook ja. in zal gaan zetten. En Let's Stay Together, dat past ook wel bij zijn boodschap. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Mitt Romney wordt waarschijnlijk de republikeinse kandidaat. Heeft u nog een tip voor hem wat hij zou kunnen doen? Ja, hij, ja. Is, hij is blank, sorry. Ja, dat is een mormoon, hè. Dat, ja. Maar het is nog helemaal niet gezegd dat hij de kandidaat wordt, hoor. Want als je vandaag voor op de NRC kijkt... Gingrich, nou, ja. nou, nou, nou, dus het wordt best nog spannend dus u hoeft de muziek ja. voor hen nog niet uit te zoeken? Nee, zeker niet. Nee. Goed. Hartelijk dank, Guido van Rijn, voor uw komst naar de studio. Wij gaan gauw even naar Karin Alberts, want die is bij The Voice of Holland... en daar is de uitslag zo ongeveer bekend. Karin, goedenavond. Hoe is het daar? Ja, goedenavond Thijs. Nou, heel erg druk en hectisch... Uh, hoewel de zaal nu al leeg begint te stromen. En dat gaat in een vrij snel tempo, want zojuist is bekend geworden... dat Iris Kroes, dat meisje van uh, 18 jaar uit de heeft gewonnen... en uh, dat het meisje met de hart speelt, uh, mooie stem heeft... Zij heeft de meeste stemmen gewo uh, gewonnen. En daarmee is zij de winnares geworden van The Voice of Holland. En... Dus nu, twaalf, sorry, ja. ga je ja, Ik wou zeggen, was het close of was het een hele uh, spannende finish? Nou, het was inderdaad tussen uh, Chris, de nummer twee en haar was maar een paar procent verschil. Dus het was close, ja. Dat, uh, en, maar om beide drommen nu heel veel mensen, heel veel journalisten ook, om een eerste reactie. Veel cameramensen, dus het is hier uh, hectisch. Ja, en jij gaat het ook even doen. En dat gesprek is dan morgen waarschijnlijk in het radiesjournaal te horen. Dat is zo. Dankjewel Karin Albers, we horen je nauwelijks meer... maar we hebben wel gehoord wat je hebt verteld, want Iris heeft gewonnen. Hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Ook vanavond een van de twintig geselecteerde gedichten... voor de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Voor het gedicht van vanavond gaan we naar John Janssen Jansen van Galen. Vanavond leest dichter Rob Schouten gedicht 6446. Wij waren geen jongens. Wij hadden vaders, wij waren zonen...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 Eigenlijk uitspeelt tegen de literatuur of de, de cultuur waar, waarnaar deze jongens die geen echte jongens zijn geweest in hun belevenis, kennelijk heel erg gehunkerd hebben. Maar hadden niet eens een eigen kamer waar wij voor overgebogen met opgetrokken knieën en met de neus in andere werelden zaten. Dat is echt een soort droom om je te ontwikkelen, zeg maar zeggen. Ja, ja, ja. En uh, nou, dat is in dit gedicht heel... Uh... Dat klinkt aanvankelijk heel oer-macho, en maar... Ja, maar er zit natuurlijk een hele... Eigenlijk zit er wel een soort uh, ja, droevere twist in, namelijk. Uh, uh, dat doordringende boeren stankje harder in het gezicht kan slaan... dan wat vuistdikke boeken. En dan is het woord vuistdik ook wel goed gekozen, zal ik maar zeggen. Hè? In de zin van... In het gezicht kan slaan met, met de vuist. Dus het is... Uh, ja, ik vind het echt een gedicht dat iets over de de oercultuur van, van Nederland zegt. Een uh, bijzonder geval. We waren geen jongens. Denk je ook dat het een jongen is die het geschreven heeft? Nou, Ik denk dat het een ouder iemand is die uh, zich realiseerde... Dat, uh, dat hij zijn echte jongenstijd gemist heeft. Gemist heeft. Een, man, dus. een man. Een man en misschien man. wel een, oude, een oudere man. Ik denk wel dat het een man is. Zou me heel erg verbaasd als dit niet. een vrouw was. Het ja, kan gebeuren. Het kan gebeuren, ja. ja.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 En daarmee zijn we aan het eind van met het oog op morgen. Straks is er Casa Luna. Daarin is psycholoog Elke Gerard te gast. Volgende week spreekt zij in Davos op het World Economic Forum. Morgen zit hier Max van Wezel. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, duurt een sigarette. En een laatste glas im Steen. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?